Zes uur. De Radio 1 Sportzomer. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Komend uur bespreken we onder andere het gedrag op de Europese beurzen vandaag met Bert van Sloten. En we peilen de stemming onder de Egyptenaren in Cairo. En uh, verder moet u zelf, mag u ook uw mening geven over de stelling van vandaag. Het Oranje Fonds moet doorgaan met het ondersteunen van projecten voor illegale. Bent u daarmee eens of oneens. Stem op sportzomerradio Radio 1.nl. Nieuws met Dorot Megens. Premier Rutte vindt het onvermijdelijk dat het volgende kabinet extra bezuinigt. Toen dit kabinet aantrad, sprak het 18 miljard aan bezuinigingen af. En daar kwam door het vijfpartijenakkoord nog eens 12 miljard bij. Centraal Planbureau en een studiegroep van topambtenaren zeiden deze week... dat er nog 20 à 25 miljard bij moet... als het kabinet over vijf jaar begrotingsevenwicht wil bereiken. Volgens premier Rutte kan dat. Ja, het zou moeten.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 De bosjongen Ray, die de Hengeloer Robin van Helsum blijkt te zijn, wordt vandaag nog uit zijn opvanghuis in Berlijn gezet, waar hij sinds september zit. Hij beweerde dat hij vijf jaar met zijn vader in het bos had gewoond. Die zou daar zijn overleden, waarna de jongen naar Berlijn was gelopen. De Berlijnse politie probeert de opvangkosten van zo'n 30.000 euro op Van Helsum te verhalen. De politie komt vaak te laat bij spoedmeldingen, vooral in landelijke gebieden als Zeeland en Oost-Groningen. Dat meldt RTL Nieuws. Vorig jaar beloofde minister Opstelde dat de politie in heel Nederland dezelfde aanrijdtijden zou aanhouden. Volgens die norm moet de politie bij 90% van de noodgevallen binnen een kwartier aanwezig zijn. Maar dat lukt lang niet altijd. Het gaat dan om inbraken, vechtpartijen, overvallen en andere zaken waarbij haast geboden is. In Zeeland was de politie volgens RTL Nieuws in 23% van de noodgevallen te laat.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 In Rotterdam-Zuid is een man op straat doodgeschoten. Het gebeurde in een drukke winkelstraat, de Beierlandse Laan. De schutter is gevlucht, zou ook een tweede verdachte zijn. De politie heeft de straat in Rotterdam afgezet voor onderzoek. De Duitse politie heeft gisteren met luidsprekers zeehonden verjaagd... tussen de Duitse waddeneilanden Borkum en Juust. Daar zou een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing worden gebracht. Die mijn was deze week opgevist in de Eemsmonding... door een viskotter en achtergelaten op een zandbank.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 ANWB-verkeersinformatie. Een aantal dagelijkse files in de Randstad beginnen wat op te lossen. Bij elkaar zaten nog 115 kilometer. Daarvan valt op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knopen Kruisdonk en Maastricht zijn twee rijstroken dicht. Heeft te maken met een spoedreparatie. Zit daar een gat in de weg. Vanaf Meersen staat nu zo'n 4 kilometer file. Verkeer op weg naar Luik kan het beste omrijden... vanaf knopend Kerensheide via Aken en Eupen. Volgens Rijkswaterstaat duurt de reparatie nog tot laat in de avond. Verder opvallende files staan op de A2... Van Den Haag naar Arnhem. Tussen knooppunt Ouderijn en Bunnik is het langzaam rijden over 9 kilometer. Een aanrijding op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Spaanse Polder en het knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer. Bij Terbrechtseplein is de rechte reis ook dicht. En er was een aanrijding op de A50-zolle richting Apeldoorn. Dat is dan ook de laatste. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord 4 kilometer. En voordat wij zo naar de boodschappen gaan... gaan we eerst eens even naar Ronald van der Geer. Want, Ronald, er zijn ontwikkelingen rond Oekraïne-Frankrijk,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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo direct de presidentsverkiezingen in Egypte. Het belangrijkste nieuws van de beurs met Bert van Slotem. Maar eerst natuurlijk aandacht voor de wedstrijd Oekraïne-Frankrijk. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucela Carrasso en Tom van Hek. Want Roland van der Geer, jij zei het net, er is gestaakt, het is noodweer daar. Ik neem niet aan dat het in twee minuten over is, hè? Daar lijkt het niet op, Tom. Het begon al... ...tijdens de volksliederen. Althans, toen waren de eerste uh, signalen zichtbaar. Nou ja, toen regende het nog alleen, maar daarna een wolkbreuk en vlak daarna onweer. En Kuipers heeft nog wel de wedstrijd laten beginnen... ...maar echt na uh, iets meer dan vier minuten uh, ja, heeft hij... Toch gewoon gezegd, we stoppen ermee. Spelers zeer begripvol en uh, snel naar de kant. Ja, het publiek nu achterlatend in, uh, in, in, in onzekerheid. Het publiek dat voor een deel ook trouwens niet droog zit. En zijk en zijk nat wordt in dit uh, stadion. Normaal gesproken de thuishaven van uh, Shakhtar Donjets. De meeste mensen zijn inmiddels ook van de tribune afgegaan. In, in een hal terechtgekomen. Ja, Zo'n ring die op het stadion ligt. Om zich daar enigszins droog te houden. Ja, wat er nu verder gaat gebeuren. hoe lang dit uh, onweer natuurlijk met name aanhoudt. Dat is nog maar de vraag. Bjorn Kuipers houdt zich op dit moment op in de catacombe. Ja, hij neemt dit soort beslissingen niet alleen. Overlegd met uh, nou een leger aan uh, UEFA-officials. Daar, uh, daar zal hij mee moeten praten, daar moet hij zijn beslissing natuurlijk eventjes aan uh, verklaren. En vervolgens zal er uh, wel worden bepaald wanneer we mogen beginnen en onder uh, welke omstandigheden het veilig genoeg uh, wordt uh, geacht. Daar is het wachten op, maar de wedstrijd ligt dus uh, voorlopig even stil. Want Ronald, zijn daar uh, regels voor hoe lang je een wedstrijd mag staken of is, is hier iets voor voorzien? Nou, de Nederlands, ik, kan, ik kan eigenlijk alleen maar uh, praten over de Nederlandse competitie. Daar is het over het algemeen zo dat er uh, binnen een half uur weer begonnen moet worden. Anders wordt er uh, definitief gestaakt. Nou is daar in de na-competitie uh, van, uh, van de Eredivisie... en ook eigenlijk wel in de slotfase van uh, de Eredivisie... een paar keer een uitzondering op gemaakt, omdat er beslissingen moesten vallen. Uh, toen heeft men gewoon gezegd... wedstrijden worden hoe dan ook uitgespeeld en hoe lang het wachten is. Ja, we zien wel. Ja, wat, wat nu hier precies de regel is, weet ik niet. Uh, deze wedstrijd moet eigenlijk wel vandaag afgewerkt worden. Worden. Dus het zal gewoon wachten zijn op, uh, op uh, toestemming van de weergoden. Von uh, Groenendijk, onze analist van vanavond, oud profvoetballer, uh, oud, oud trainer. Binnenkort weer ergens trainer, uh, let maar op. Uh, weet jij wat de regels in Europa zijn voor zo'n EK? Nou, Ronald zegt het goed. Het heeft uh, te maken ja, met een, uh, een half uur. Uh, maar juist vanwege uh, het belang van... Van De wedstrijd en dat die echt uitgespeeld moet worden, wijken ze daar ook vanaf, dus het kan best zijn. En mocht het helemaal tegenvallen, dat er bijvoorbeeld over drie kwartier begonnen wordt. weer. Ja, en als ze dan, als ze dan in die vijver moeten gaan voetballen, zo krijg je natuurlijk een totaal onvoorspelbare wedstrijd. Ja, want als je het ziet gaan, dan uh, ja, dan kan het veld wel eens uh, onbespeelbaar zijn, en dan nog uh, wordt er waarschijnlijk wel, wel gewoon gespeeld. Nou, en dan schuift die andere wedstrijd van vanavond, Engeland, ook weer op. Ja, ik, ik verwacht dat die uh, toch uh, om um kwart voor negen zal beginnen. En normaal gesproken ja, moet dat er ook wel Ja, zit natuurlijk drie kwartier tussen ja, een uurtje. Op Oekraïne 1 en op Oekraïne 2 kun je dan kijken. Ja, uh, daar twee, dan kun je twee zin, zin kijken. Nou, dat zou mooi zijn. Goed, Ronald, we komen <laughs> terug zodra jij nieuws hebt over de situatie daar. Oké. Okay. Dus wel zijn blik maar even op de financiële markten. Een dag die dus begon gisteren, werd het uh, duidelijk. En afwaardering van een vijftal Nederlandse banken. En ja, toen hield die heleboel mensen weer hun hart vast. Het ging geloof ik ook heel even omlaag. Maar uiteindelijk een AEX die positief gestemd is. En een president van een ECB die opbeurende woorden heeft gesproken. Bert van Sloten, uh, zeg ik het zo goed, de, de markten die, die gingen omhoog. Hè? Ja, zo zeg je het uh, prima. Want de AEX is uiteindelijk met een winst gesloten van uh, 1,92 president van de ECB, eh, Draghi. Daar ging het toch eigenlijk eh, vandaag om. Het waren deze woorden die eigenlijk iedereen gerust stelde. Als ik het vrij mag vertalen, het geld staat klaar, wees gerust. Ja, uh, wees gerust. Dat soort woorden hebben we eerder gehoord, Bert. Dat ja. duurde het maar een paar uurtjes. Maar vandaag heeft het dus een hele dag stand gehouden. Er kwamen ook nog, geloof ik, cijfers uit Amerika, Mierkaafs die ook geen goed in het eten. Nee, maar kijk, je hebt ook een beetje een dubbel verhaal uh, vandaag. Als je kijkt alleen naar de beurs, ik noemde net al de AIX. Ik kan ook eventjes de uh, ING bijvoorbeeld, die heeft uh, 5,2 erbij uh, gekregen. Allemaal positief. Dat is het positieve uh, uh, verhaal. De bankaandelen gingen ook allemaal lekker. Maar je hebt ook een negatief verhaal. Je hebt bijvoorbeeld het verhaal nog steeds van die rente op die staatslening die zijn niet omlaag gegaan. Spanje scheert nog steeds langs die 7% waar we het afgelopen dagen ook over hebben gehad. Vandaag weer 6,9 en nog een heel klein beetje, net geen 7%. En dat dreigt, dat is misschien zelfs, ik moet het wel wat sterker zeggen, gewoon onhoudbaar. Er spreekt geen enkel vertrouwen uit. Dus het is leuk dat Draghi die beurzen geruststelt, maar de andere markten, die op die staatsobligaties, die zijn niet gerustgesteld. En, en kan de Draghi daar nog iets aan doen? Nou, uh, ik denk dat Draghi zelf daar niet zo heel veel aan kan doen. Ik denk dat dat gewoon echt van de politiek moet komen. En wat je nu ziet, is dat de politiek vooral kijkt met de billen bij elkaar geknepen richting de komende verkiezingen in Griekenland. We hoorden onze eigen premier Rutte vandaag nog een keer zeggen van: er moet hervormd worden, we gaan geen pijplijn aan, aanleggen met uh, daarin de euro's richting uh, Zuid-Europa. De politiek moet wat doen maar de politiek doet op dit moment niks, want ze kijken naar uh, wat er gebeurt bij die verkiezingen. Maar ondertussen, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat doet het bedrijfsleven mag ik twee bedrijven even noemen. Carrefour we kennen het, de grote supermarktketen uit België en Frankrijk kondigen vandaag aan dat ze de vestigingen in Griekenland gaan verkopen. Weg willen daaruit. We weten ook, uh, en vandaag is het ook uh, formeel gezegd, Credit Agricole, dat is een ploeg in de Tour de France, maar ook gewoon een hele ja. grote bank met heel veel belangen in Griekenland. Die hebben een uh, grote Griekse bank, uh, Emporiki, hebben ze ook in bezit. Zeggen, wij willen ons eigenlijk terugtrekken daaruit. We willen dat verkopen. Dus er is angst op, uh, laten we zeggen, in het gewone leven. En de politiek, ja, de politiek hoopt dat het allemaal een beetje goed komt. We doen deze publiek normaal om tien over zes, uh, Bert. Misschien maandagochtend wel om, uh, om zeven uur al, hè? Ja, nou ja, dat is waar natuurlijk iedereen met angst en beven uh, naar uh, uitkijkt. Uh, ik geloof dat heel Nederland hoopt op, won op een wonder uh, komende zondag. Ik geloof dat heel veel politie ook hopen op een wonder. Uh, en heel veel beurshandelaren ook op een, uh, op een wonder. Het is een beetje afwachten. Ik bedoel, voor hetzelfde geld uh, uh, valt het mee. Maar dan valt het mee ook in, in Griekenland. Maar uh, ja, niemand weet eigenlijk welke kant het op gaat. En het is uh, angst en beven. En uh, ik zei het al eerder, billen bij elkaar. Spannend weekend. bed versloten. Dankjewel. dank je wel. Het giet nog steeds uh, bij de wedstrijd Oekraïne-Frankrijk. Die is gestaakt. Straks weer uh, even terug naar de situatie daar. Eerst Egypte. Er zijn uh, twee kandidaten bij de presidentsverkiezingen dit weekend. Maar Egyptenaren hebben eigenlijk drie keuzes. Oud Mubarak, Maatje, Safik, de moslimbroeder Mohamed Morsi... en... Niet stemmen, thuis blijven NOS-correspondent Sander van Hoorn is in Cairo, de hoofdstad van Egypte. Sander, twee kandidaten en drie keuzes. Is dat hoe de Egyptenaren het echt zien? Ja, ja toch wel. Ik kom steeds meer mensen tegen die zeggen uh, dan maar niet stemmen. Want het is uh, echt kiezen tussen kwaad of erger. Uh, de ene die uh, staat het oude regime voor van Mubarak. En er zijn gewoon heel veel mensen die dat niet willen. En die andere die staat uh, toch wel een verregaande islamisering van de Egyptische samenleving voor. En er zijn ook heel veel mensen die dat niet willen. Maar ja, je hebt maar keuze uit twee kwaden. Dus dan blijven veel mensen denk ik morgen toch maar thuis. Terwijl Egypte natuurlijk een, een jonge democratie is. Tenminste meer ja. in onze uh, he, zin van het woord. Is stemmen dan juist niet heel belangrijk voor ze? Ja, het is natuurlijk heel belangrijk. En je, je zag het eigenlijk al misgaan in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Toen er nog meer dan twee kandidaten waren. Er waren ook echt kandidaten van de revolutie bij. Seculiere kandidaten. Maar ja, die zijn het niet geworden. Voor een deel omdat mensen thuis bleven. Maar ja, sommige mensen hebben ook echt gewoon nog een principiëler punt om niet uh, te gaan stemmen. Behalve dan dat ze niet kunnen kiezen. Die zeggen: er is op dit moment geen grondwet. Er is. Geen parlement, we zijn helemaal overgeleverd aan het leger. En binnen zo'n situatie ga je presidentsverkiezingen houden. We dachten toch niet. Dus dat zijn mensen die om een principiële reden niet thuis of niet uh, gaan stemmen morgen. En is dat natuurlijk allemaal naar aanleiding van dat constitutionele hof... wat gisteren besloot dat het parlement ja. moet worden ont ontbonden. Uh, vandaag is het vrijdag. Uh, zijn er nog grote demonstraties geweest tegen die beslissingen? Aan het vrijdag en, nee, het is de hele dag een beetje rustig geweest op het, op het Tahrirplein. Dat het bekende plein in Egypte waar als er gedemonstreerd wordt, dan is het daar. Daar wordt het nu wel iets drukker, maar ik kijk uit het raam... en ik zie dat de auto's nog gewoon uh, rondrijden. Ik denk toch dat heel veel mensen uh, zeggen... laten we nou morgen maar gaan stemmen. En heel veel mensen bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld de Moslimbroederschap, de islamitische partij die een presidentskandidaat heeft. Die zeggen dus heel duidelijk, uh, we moeten nu de straat niet opgaan. Kijk, heel anders wordt het natuurlijk, mocht die uh, niet winnen, die kandidaat. Dan, dan zul je een hele andere situatie krijgen. Maar goed, dat is speculeren over wat er na de verkiezingen gebeurt. Heel veel mensen zeggen dus op dit moment met mij, laten we eerst die verkiezingen afwachten. En die zijn morgen en overmorgen. Sander van Hoorn, dankjewel. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 sportzomer. It will come in time you just be patient. Everything that's yours will get you. Just because some other skip fast early. Don't you worry. They and it voor jou om dit even af te kondigen. Ja, natuurlijk is het uh, Billy oh, het Preston en Charita. Studio. Heerlijk al lang, lang geleden is het. Hij beleefde niet echt een fijne terugkeer in Oranje. De verdediger Joris Matthijsen. Tegen Duitsland stond hij natuurlijk weer in de basis. Terug van een blessure. Maar bij beide doelpunten van Mario Gomez van Duitsland... zag hij er niet zo goed uit op het veld. Bas Tichler, praat met hem. Joris, um, gaat het weer een beetje met jullie? Ja, het zal moeten. Het gaat ook wel uh, beter natuurlijk. Ik, gisteren was de, ja, de dag dat je wakker werd en uh, ja, dat je een behoorlijke klap natuurlijk had. Um, je voelde je alleen al lichamelijk natuurlijk niet goed. Totdat uh, je meteen terugreist, zware wedstrijd, maar dat je hem ook nog verliest, ja, dat uh, helpt niet mee. Maar nu is dat wel weer weg. Hoe lang blijft dat in je hoofd zitten dan? Niet zo lang blijkbaar. Hoe lang maalt nog zo'n goal door je hoofd of dat, dat soort dingen? Ja, gisteren nog een paar keer. Wat ik al zei. Alleen uh, vandaag is dat compleet weg. Dan is het vizier toch blijkbaar weer om, omgezet naar Portugal. Wat zegt dat vizier? Wat zie je dan? Ja, je ziet een wedstrijd die, die je gewoon met twee doelpunten verschil moet winnen. Wat al niet makkelijk is natuurlijk. En dan hopen we op die Duitsers. Maar ik denk dat we eerst zelf uh, de doelstelling... Wat, wat we zelf in de hand hebben in ieder geval uh, moeten bereiken. En dat is twee doelpunten verschil winnen. Ja, en, en, en het geloof is daar gek genoeg nog steeds. En uh, ja... Als het niet zo is, zou het ook niet goed zijn natuurlijk. Dan kun je beter meteen naar huis gaan. Maar... Ja, ik denk dat de Nederlanders nu toch denken... die kijken nu en die luisteren en die denken... ja, dat, ze denken dat het kan, maar op basis waarvan? Ja, maar die hoeven niet op het veld te gaan staan. Wij, wij moeten straks op het veld moeten wij het doen. En dan, en dan moet je toch het geloof ergens vandaan halen. En dat hebben we toch uh, ja, vandaag in de training ook weer omgezet. Ja, je, je moet wel. Wij willen ook. En uh, misschien op basis daarvan is er nog wat vertrouwen... omdat we toch nog heel graag willen met z'n allen. En gaat het elftal er totaal anders uitzien dan zeg maar, de afgelopen periode is gespeeld? de Afgelopen jaren eigenlijk? Geen idee. Nee. Ja, uiteraard heb je wel een idee, want je hebt getraind, weliswaar besloten. Ja, maar toch, dat, dat zegt niks. Ja, je traint dan toch wel in formaties, neem ik aan. Dan zie je toch wel een beetje wie er links buiten en rechts half staat. Ja, dat, dat klopt. Maar we hebben van de week ook uh, met verschillende formaties getraind... en uh, ook weer een andere opstelling gehad. Dus nee, dat zegt niks. Dat zegt helemaal niks. Is de conclusie wel gerechtvaardigd om te zeggen dat dit elftal, uh, zoals het zeg maar, de WK-finale heeft gespeeld... in die formatie, in dat systeem met die mensen, dat de rek daaruit is en dat dat een beetje klaar is? Ja, ook dat vind ik te vroeg. Dat vind ik gewoon te vroeg om daarover te oordelen. Ik denk dat de EK nog steeds bezig is. Wij doen het gewoon op deze manier. En uh, zondag uh, ja, is het weer een finale voor ons. En we hebben het zelfs niet meer in eigen hand. Maar uh, ja, na zondag uh, wordt er heel veel meer duidelijk en... Uh, ja, wij gaan gewoon vanuit dat, we, dat wij onze plicht doen en we twee doelpunten verschil winnen. En dan moeten we afwachten wat die Duitsers hebben gedaan. Maar daarna vind ik ook pas dat er uh, alles beoordeeld mag worden. En, uh, ik, en ik, ja, ik heb nog steeds het gevoel dat wij wel op deze manier het uh, kunnen bereiken. Wij praten, en dat doe ik overigens ook al mee, zeg ik er nu eerlijk bij, uh, inderdaad alsof Nederland al uitgeschakeld is. Uh, vind je dat vervelend? Ja, ja nee. Het is misschien ook jullie job. Ik weet het niet. Jullie mogen, jullie mogen de verbinding zijn tussen de spelers en, en de rest van Nederland. En, ja, als je dan twee gespeeld nul punten hebt op een EK, ja, dan, dan kun je misschien ook niet anders. Maar ja, wij staan uiteindelijk zondag op het veld en moeten gewoon als team er toch positief blijven. En uh, het vertrouwen hebben dat we toch zondag die twee doelpuntverschillen uh, maken. En, ja, dit, misschien doen jullie ook gewoon je job en, en uh, ja, moeten wij dat maar eens een keer accepteren. Misschien wel. Joris Matthijsen was dat in gesprek met Bas Stichler. We gaan het hebben over Oekraïne-Frankrijk. De wedstrijd die dus gestaakt is. En we doen dat met oud-scheidsrechter zelf uitkomend op toptoernooi. Vroeger Mario van den Ende. Uh, meneer van den Ende, goedenavond. Goedenavond. Ja, ze een beetje kritisch in opzicht van de Nederlandse scheidsrechterij. Maar Kuipers was tot nu toe foutloos, begreep ik. Ja, en zijn assistente en de vijfde en zesde official ook. Was nog niks ja, misgegaan Liesveld ook, Mario? Ja, nee, dat gaat uh, tot nu toe uitstekend. Ja. Maar, ja, dit, dit is trouwens fons Groenendijk, die zit hier ook. Uh, ja. Even, even ja, de situatie. Er komt nog een trauma boven, hoor ik. Ja. Ja, ja, dat, dat konden we, dan mogen jullie straks even uitpraten. We gaan eerst eventjes uh, naar het moment. Die wedstrijd wordt gestaakt. Nou, daar hoeven we niet zo ingewikkeld over te doen. Bliksem, donder, dus dat is allemaal logisch. Maar wat nu, uh, meneer Van Ende? Wat, wat, wat moet er gebeuren? Ja, het, het moet droog worden, maar ik bedoel... Maar tijdspannen, wat, wat staat er voor? Nou ja, in, uh, in Nederland staat er een, een half uur voor, maar ja, dit is natuurlijk een grote toernooi en die wedstrijden moeten gewoon gespeeld worden. De show must go on, uh, dus het, ik denk dat ze wachten tot het, uh, ja, tot het uh, droog wordt. En dan zo ongetwijfeld uh, ja, de ploeg die het veld in orde moet maken. Want ik zie nu het net wel uh, voorbij komen. Ja, het is gewoon één, één waterbas en een zwembad. Ja, dat moet uh, absoluut uh, bijgewerkt gaan worden. Dus, en uh, en hoe doe je al, dat? kan wel even duren. Hoe doe je dat? Hoe krijg je dat water dan snel weg? Nou ja, ik hoop in ieder geval dat ze een goed drainagesysteem hebben. En dan ziet zullen er, er niet een aantal, Nee, een aantal mensen met, met prik voor het veld opkomen. Uh, ja, want die wedstrijd die zal gewoon uitgesproken moeten worden. omdat Het uh, dit, dit, dit kan natuurlijk geen wedstrijd hebben dat het, dat het morgen gesloten gaat worden... met alle televisie-uitzendingen. Uh, dat kan gewoon niet. U Eva zegt overigens dat hij nu iets voor zevenen hervat... Nou, niet, niet voor zeven. Ik verstond iets voor zeven. Niet voor zeven in ieder geval hervat gaat worden. Uh, meneer van ende u bent scheidsrechter. U wordt uh, gemaand weer te beginnen. Uh, u ziet deze plassen. W wat is daar het criterium? Je moet een bal drie meter kunnen rollen? Vijf, zeven? Als ik hem nee, schiet, als nee, u hem nee, schiet? Nee, maak het, maak het over niet niet Want De bal moet gewoon uh, een normale, normaal kunnen rollen. Ja, dus, maar ja, ik, uh, ja. Ik, ben benieuwd, ik ben benieuwd of ze het in ieder geval voor elkaar krijgen... binnen een half uur, want... Uh, ja, de velden die ik nu op, uh, op televisie zie, dan denk ik van nou, dit... Uh, <laughs> hier nee. heb je echt hele, hele vakkundige mensen voor nodig om dit uh, binnen een half uurtje nog even klaar te, uh, Mario, klaar te maken. Mario, dit, dit vond jij ook niet fijn, hè? Als je in, uh, op zo'n veld je diagonaaltjes moest, uh, moest lopen. Nee, ik was een, ik was een echt uh, mooi weerfluiter. Ik, uh, ik was zomers altijd op het beste, uh, volgens mij. <laughs> nou, u zegt die wedstrijd die moet gespeeld worden vanavond, maar zijn er regels voor op Europees niveau? Kent u die? Uh, als dat veld gewoon niet goed blijft, wat dan? Nou, er zijn, uh, er zijn natuurlijk wel eens wedstrijden uh, geweest... Uh, maar dat is dan in de Cup verband in Champions League of in Europa League... Uh, die wel eens een, een dag uh, uitgesteld zijn. Uh, maar ja, dan is het nog logisch. Maar hier heb je natuurlijk een, een heel vol schema... Ja, waar ze natuurlijk nooit deze wedstrijd nog even morgen weer in kunnen passen. Dat gaat volgens mij nooit lukken. En waarom niet eigenlijk? Want zij zouden morgen niet hoeven, hoeven spelen natuurlijk. Nee, nee maar dan, dan kom je dus met rusttijd en dan zal je dus... Uh, kijk, zij zijn al de laatste uh, twee ploegen die, uh, die hun tweede wedstrijd nu afwerken. Dus dat betekent dat de rust op een derde wedstrijd veel korter wordt. En ik denk dat je dan uh, hele ongelijke situaties gaat krijgen. Goed, wij wachten op uh, de prikstokken op het ja. veld. Ja, dan zullen er een, Vons... een stuk of 200 moeten worden, denk ik. Vons ja. Groenendijk, heb jij nog een vraag aan Mario van den Ende Over nee, deze wedstrijd ik, dan, en niet over iets nee, in was, het verleden. Ik was ook uh, inderdaad benieuwd of het wel eens gebeurd is uh, tijdens een WK of een EK. Um, dat, dat een wedstrijd dat is een, opgeschort. Ja, dat het echt uh, niet, niet gespeeld kon worden. Nee, nee dat, uh, dat, dat geloof ik niet. Nee. Ah. Nee, omdat de omstandigheden altijd wel goed zijn geweest. Dus, uh, Wie weet, ja, gaan dus we iets dat... historisch meemaken vanavond? Ja, nou ja, goed, het is, het is in ieder geval heel vervelend uh, ja, voor de arbitrage en ja. voor de spelers. En natuurlijk ook voor de toeschouwers om, om zo'n wedstrijd te moeten onderbreken. Want dat uh, betekent toch dat je opnieuw moet, moet, moet concentreren, opnieuw moet voorbereiden straks. Ja, het is een hele, hele vervelende onderbreking. Ja, en dank voor dit moment. En hou de telefoon bij de hand, hè? Ja, maar ja, ik, <lacht> ik zal Peter, uh, Peter Timothé even bellen. Ja, is goed. Ja, we gaan Marco <lacht> Hoefde wel even bijhalen. Dat okay. is wel een ja. goed idee, trouwens. Bedankt. Nog één okay. vraag aan uh, Fonds Groenendijk. Fonds, uh, dat is een typische vrouwenvraag hoor, ongetwijfeld. Ik zag ze echt met kleddernatte kleren van dat veld afgaan, die spelers. Ja altijd wel een droog setje ja, bij zich in die, de kleedkamer? Nou ja, die, die krijgen, ja, die krijgen droge tenues, absoluut. Die liggen er gewoon. Die liggen er. Een pak van je hart. pak van je hart, dat ze allemaal met droge tenu's. Ja, Zeker, die 35-jarige Tsevchenko, die moet wel met een droog setje... anders wordt hij verkouden. Uh, vorige week was bijvoorbeeld Nadal tegen Djokovic... baan werd natter en natter. was duidelijk in het voordeel van Djokovic... Zee iedereen, als dit veld slechter en slechter wordt... is dat in het voordeel van de Oekraïne? Ja. Ja, Want? absoluut. omdat uh, ja, Frankrijk moet het toch hebben van een verzorgd combinatiespel. Hè. Dat zijn veel technische spelers die daarvoor moeten hebben. Ja, en de Oekraïne die, die kan ook wel uh, over de andere boel gaan gooien. Met, met vechtvoetbal en, en veel fysiek geweld. Ballen erin pompen richting die twee spitsen. En dan maar zien hoe die valt. Ik denk dat dat uh, wel in het voordeel is van de Oekraïne. Ja. Goed, uh, tot 7 uur wordt er in ieder geval niet gespeeld. Uh, wij gaan zo even Marco Verhoef hier naar ons toe halen om te horen hoe het uh, eruit ziet op die weerkaarten daar bij Donetsk. Uh, u krijgt zo het nieuws van half 7. Daarna het vervolg van Radio 1 Sport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 Honderden van de duizenden prostituees in Amsterdam zijn volgens burgemeester van de Laan slachtoffer van mensenhandel, dwang of uitbuiting. Een nieuwe taaltoets is bedoeld om de zelfstandigheid van de prostituees te bepalen. In Rotterdam-Zuid is een man op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in een drukke winkelstraat, de Bijenlandse Laan. De schutter is gevlucht. Er zou ook een tweede verdachte zijn.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 ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn al snel aan het afnemen. Bij Utrecht en Rotterdam lukt het nog niet helemaal... en ook in Zuid-Limburg aan de westkant van Brabant nog wat vertraging. Bij elkaar nog 71 kilometer. Wat opvalt is de langere file nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Langzaam rijden tussen Naarden en Eendbrug over 7 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... zijn tussen knopend Kruisdonk en Maastricht twee rijstroken dicht... vanwege een spoedreparatie, zelfs daar een gat in het wegdek... Vanaf Eindhoven staat 4 kilometer via de Voormaastricht. Bent u op weg naar Luik, kunt u beter omrijden... vanaf Knopend Kerensheide, via Aken en Eupen. Problemen op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... bij Knopend Marquizaat is een verbindingsweg naar de A58 dicht. Dat heeft te maken met, eh, eh, met Knopend Rilland. Daardoor loopt het vast op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... bij Knopend Markizaat in 4 kilometer. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen vanaf Knopend Markizaat... En redden 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Drie minuten over half zeven. De wedstrijd tussen Oekraïne en Frankrijk is dus gestaakt vanwege het noodweer, daar in ieder geval tot zeven uur. Maar eerst gaan wij praten met Walter Drescher, voorzitter van de uh, AOB. En een van de bonden die zich nog niet wil gaan aansluiten bij de nieuwe vakbeweging. Want de FNV-Onderwijsbond en de AOB wil zich dus nog niet aansluiten. De Algemene Vergadering vindt dat er te veel onduidelijk is. Eerder al zeiden de FNV-Bond zelfstandigen in de bouw. En de Ouderbond AMBO dat ze niet zullen meedoen. Walter Drescher, voorzitter van de uh, AOB, goedenavond. Goedenavond. Wat is er nog niet precies duidelijk voor u? Nou. Wat ons vooral interesseert is wat onze positie als autonome organisatie binnen dat grotere geheel is. En als je dat rapport van uh, uh, mevrouw Kleinsma leest... dan staan er allerlei dingen in die je op verschillende manieren kunt lezen. En de een kan daarin lezen... Dat we allemaal één grote bond worden. En de ander kan erin lezen dat dat niet zo is. En wij zouden dus heel graag. Uh, alvorens wij beslissen of we meedoen of niet. daar uh, wel wat duidelijkheid over willen hebben. En, en wat zou u er dan graag in lezen? Of wat moeten anderen aan u uitleggen? Nou, wat ik dus heel graag zie. is dat wij onze autonome positie. als, als onderwijsbond kunnen bewaren. Want wij, wij hebben natuurlijk heel veel uh, zaken te doen in dat onderwijs en we hebben met onze leden ook een hele intensieve discussie over onderwijsbeleid en onderwijsdingen en uh, ja die mensen in die algemene vergadering die zijn dus een beetje bang dat het allemaal uh, gaat verdwijnen en dat we allemaal uh, zeg maar in het gelid moeten voor uh, uh, de de algemene dingen van die, van die nieuwe vakbeweging En daar willen we gewoon garanties voor hebben. En blijft u wel aan tafel meepraten? Of, of gaat u even het huis uit? Wat, wat gaat er gebeuren? Nou, ik ga gewoon meepraten. Alleen vandaag he, heeft mijn algemene vergadering gezegd... je mag dat doen, he, maar dan zijn dit wel de voorwaarden... waaraan voldaan moet worden. He, dus du moment dat andere bonden gaan zeggen van... ja, maar die voorwaarden... Daar gaan wij eh, niks mee doen. Ja, dan blijft mij eigenlijk geen andere keus dan eh, de tafel te verlaten, zou ik maar zeggen. Er nou zijn er al een paar eh, die eerder de tafel verlaten hebben. En, veel mensen, en bij veel mensen groeit ook het idee van... het wordt eigenlijk niks met die nieuwe vakbeweging. Hè? Wat denkt u zelf? Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. Kijk, als je een vernieuwing op touw zet die dan groots en meeslepend moet worden... Ja, daar ben ik op zich wel heel erg voor. Maar als dat dan eindigt in een soort afvalrace... waar de een naar de ander zegt... ja, maar dit, dit bevalt mij eigenlijk helemaal niet. Hier kan ik niet aan meewerken. Dan moet je je toch eens achter je oor gaan krabben... waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Dus eigenlijk zegt u... Uh, zij het wat omvloerst gewoon nee? Nou ja, kijk... nee, tenzij. Hè. Wij, wij, wij, wij hopen dus nog... dat uh, volgende week... en zijn er weer allerlei uh, overleggen... Uh, dat, dat men eens aandacht zal besteden... aan die... Aan die voorwaarden die wij gesteld hebben. Uh, wij hebben zelf als AOB hebben we natuurlijk toch uh, als als bond hebben we veel succes. We halen punten binnen in, in, uh, in Den Haag en bij de, bij de schoolbesturen. Wij hebben een gestage ledengroei. Dat is al jaren aan de gang. Wij worden steeds groter. De meeste bonden hebben het probleem dat ze steeds kleiner worden. He, dus wij denken dat wij daar een soort succesformule bezitten. En we hopen dat die formule dat dat het uitgangspunt wordt van die besprekingen. Ik ga u danken, Walter Rescher, voorzitter van de Onderwijsbond. Dank u wel. Graag gedaan. En zo gaan wij weer terug naar het EK Voetbal. Dan aandacht voor Cristiano Ronaldo en de coach van de Russen, Dick Advocaat. Ja. I got nothing but hugs for the herbs and trees. Somebody told me everything is gon' be. Copacetic if you let it be. No. Kinetic energy is ready to be. Unstoppable, unbeatable, undefinable. Like sunshine. I pulled, cool. looked into the future and I saw a sign that said, Don't stop get it, get it, you be fine. So when I tell you everything, be gave the pie. I know, cause the universe told me, I. So you say everything. Yeah.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 Everything's gonna be alright. Babysitter Circus, een hit van dit jaar uit Nieuw-Zeeland. Uit Nieuw-Zeeland. Er staat nu boven uh, in mijn computer... wat is er toch met Cristiano Ronaldo? En dat is natuurlijk ook wel de grote vraag. De man, een van die mensen die was voorbestemd... om een van de sterren van dit EK te worden. En als u het gezien heeft, hij komt niet tot scoren. Hij worstelt met zichzelf, speelt egocentrisch... mist kansen die hij anders nooit mist. Wat is dat toch met de man die in zijn Spaanse competitie... het ene na het andere doelpunt maakte, meer dan veertig... Vanuit het Portugese trainingskamp ging onze man op onderzoek uit en onze man is Edwin Cornelissen. Het is een prachtig complex, hotel Remes aan de rand van de Opalenica. Doet een beetje aan als een immense boerderij met zo'n rieten dak. En direct aan het hotel ligt dan het trainingsveld van de Portugezen. Wat is om behind the scenes, praldozen? Natuurlijk, tijdens de training zijn alle camera's gericht op één man, Cristiano Ronaldo. De man dus die door velen verguist wordt en ook bij velen geliefd is. Bij Stan Valks bijvoorbeeld, ervaren in het Portugese voetbal. Stan Valks is een Ronaldo-adept van het eerste uur. Ik vind hem fantastisch, ja. Ik heb hem, uh, ik, toen hij 15 of 16 was, heb ik hem ooit voor de eerste keer zien spelen. Ik was zo onder de indruk van zijn kwaliteit, omdat hij was toen ook al fysiek echt groot, sterk. En, en toen leek hij heel veel op Ronaldo, de andere Ronaldo uit Brazilië die uh, uit zijn hoogtijdagen qua, uh, qua stijl, qua manier van lopen, maar ook qua mensen uitspelen, technisch en zo. Dus toen heb ik uh, na de wedstrijd heb ik met Ronaldo uh, gesproken uh, en uh, vraag ik of ze interesse hadden om naar PSV te komen en zo. Maar nee, dat was niet te veel, dus, uh... Maar het had dus zomaar gekund uh, als hij wat welwillender was geweest. dat hij in Eindhoven had gespeeld. Nou, ik denk dat, dat er niet twee periode heel veel clubs achter hem aan zaten. Een half jaar later is hij toen naar Manchester United gegaan, volgens mij, al. Er was veel te doen in, in Spanje natuurlijk om die twee strijd te hebben: Messi, Cristiano, Ronaldo. Uh, Messi dan toch in de doelpunten gewonnen. Uh, maar als jij een favoriet in de tuss tussen de twee moet uitspreken. En dan kies ik voor uh, Ronaldo. Messi is ook geniaal, onafvormbaar. Maar je weet altijd wat hij gaat doen. Ronaldo, die weet, dan weet je nooit wat hij gaat doen. En dat oogt spectaculairder, vind ik. Ja, dat waren de bespiegelingen voor het toernooi. We zijn twee wedstrijden verder. Een nederlaag tegen Duitsland. Een krappe zege tegen Denemarken. En duidelijk is wel, dit is nog niet het EK en van Ronaldo. En hier is Ronaldo. Ronaldo! Weer niet. Hij verprutscht kans na kans. Hoe is het mogelijk? Cristiano Ronaldo. En hij krijgt kritiek. Hij oogt ongeïnteresseerd. Is alleen maar bezig met zijn eigen prestaties. En iedereen wil weten wat is dat toch met Ronaldo? Volgens de Portugeze Bertina Malderink is het een beetje inherent aan zijn sterrenstatus. Dan kan je eigenlijk geen goed doen. Is een popstar. So everybody is looking for Ronaldo. It's looking. Als je een to de rechts, als je een to de links, als je scoren, als je niet scoren. Maar mensen moeten niet vergeten dat Portugal geen Real Madrid is. But het not the same to play in een national team or playing in Real Madrid. Want Real is een ingespeeld team, Portugal misschien iets minder, en dan nog zoiets. Ronaldo wil zich te graag onderscheiden. Hij carries all the de country in his shoulders, so I think the pressure is against him. Wat ook op zijn schouders rust, dat zijn de spreekkoren. Messi, Messi klinkt tegenwoordig bij elke wedstrijd vanaf de tribune. Om de Portugezen een beetje te provoceren natuurlijk. Na Denemarken liet hij zich dit ontvallen. Sabeu onde estava o Messi nesta altura no ano passado. Sabeu onde ele? Sabe? Sabeu niet? sabe? Tava na Copa América e fui eliminado no país dele. Não era pior. Ja, waar was Messi vorig jaar uitgeschakeld bij de Copa Amerika in eigen land? Dat is pas erg. Mevrouw Maalderink kan zich de frustratie wel een beetje voorstellen. If you are here doing this interview and someone is on your back uh, shouting the name of your colleague, do you like it? No, nobody likes it. So it's human. Uh, is a boy. En dan nog iets. Jacobson naar Ozarks levernaic reageren, Avarella de Bijvals prava. Hoe zat het nou eigenlijk met Cristiano Ronaldo... bij de winnende treffer tegen Denemarken? Hij zou niet gejuicht hebben. Het is niet waar. Oké. Hij to niet hug Varela, huggen, maar hij it het zo. Hij was relieved. Ja, yes, ja. Yes. Bij de Portugese tv rekenen ze een beetje... op de wederopstanding van Cristiano Ronaldo tegen Nederland. Hij the, the very de the true Cristiano Ronaldo. Edwin Cornelissen ging op onderzoek uit... bij onze Portugese tegenstander... over de vorm van Cristiano Ronaldo. En we hebben een nieuw fenomeen op dit EK. Er wordt geprikt op dit moment op het veld in Donetsk... waar de wedstrijd Frankrijk-Oekraïne... na vier en een halve minuut werd gestaakt... vanwege onweer en hevige regenval. Marco Verhoef, ons weerman... Jij hebt even snel op de buienradar van Oekraïne gekeken. <gacht> Hoe uh, ziet het er daaruit? Was het maar zo makkelijk. Het is uh, ook voor ons een Verwegistan-land wat weer betreft. Maar gelukkig heeft Donetsk... een Vliegveld en die doen metingen en die presenteren dat ook elk half uur. En dan kon je goed op zien dat het een zware onweersbui was die overtrok. Gelukkig hebben we ook satellietfoto's. En die geven natuurlijk aan waar de wolken zitten. En als je ten zuiden van Donetsk kijkt, dan begint het alweer op te klaren. En de wind is een beetje zuidelijk. Dus wat dat betreft, die bui is zometeen voorbij. En daarna is het weer wat er komt, geen probleem meer voor het voetbal. Maar ja, het weer wat geweest is natuurlijk wel. Ja. Maar goed, het, het was, mogen, dit, je hebt ons het verschil uitgelegd, dus hoe was het ook weer? een bui, ja, bui, ja, ja, ja. Dit was wel een bui, ja, ja, ja, ja. Marco, dit was wel echt een bui, he? Ja, hij duurde kort, maar hij bracht erg veel water. Kijk, dit soort exemplaren, als je naar het veld kijkt, kan het ook haast niet anders. Ik denk dat hij zeker 50 mm heeft achtergelaten. En dat is voor een bui al vrij veel. En dan ben ik nog heel voorzichtig met mijn schatting. Want het zou ook maar zo best kunnen zijn dat dat misschien wel 80 of 90 mm geweest is. Ja, en dat zijn hoeveelheden die in Nederland bijvoorbeeld in nou, misschien een maand vallen... Uh, maar zeker niet, uh, niet sneller. In een en, half uur. Nou ja, als je dat dan in een half uur krijgt... kun je je voorstellen nou, dat eens, dat... Trouwens, uh, van, ja. Nou ja, je kunt je niet geval voorstellen dat dat soort hoeveelheden... niet zo 1, 2, 3 in het riool verdwenen zijn. Dus dat zo'n veld daar toch wel behoorlijk wat last van heeft. En is dat dan ook uh, tegelijkertijd een wolkenbreuk? Ja. Nou, wolkbreuk is het vanaf 30 mm per uur in intensiteit. Uh, nou, dat is ongetwijfeld geweest. Durven we aan, dat dat durf, durf ik wel we, aan, Dat ja. durf ik wel aan, gezien de beelden. Het uh, blijft staan natuurlijk dat de wedstrijd niet gestaakt is vanwege de regenval, maar vanwege het onweer. Precies, ja. dat was het gevaarlijkste. Ja. Zullen we eens even gaan kijken bij Ronald van der Geer, ja. of ze al weten. Ronald, is er al iets bekend over? Wij zien inmiddels prikkende mensen en rollers en van alles. Ja, er worden tal van machines in, uh, ingezet. Kijk, de UEFA is natuurlijk lichtelijk in paniek. Heeft uh, voor deze avond uh, twee wedstrijden in de aanbieding. Die zijn uh, wereldwijd verkocht. Moeten reclames verkocht worden. Dus uh, er is de UWE van alles aangelegen om in elk geval afspraken te kunnen maken. Men heeft nu gezegd, zeven uur wordt er weer afgetrapt. Um, dan moeten dus Kuipers uh, gaan blazen, dan moet het prikwerk achter de rug zijn. En met die omstandigheden moet het dan maar gaan gebeuren. Waar je wel rekening mee moet houden is dat men waarschijnlijk besluit... om die tweede wedstrijd van vanavond iets te gaan verlaten... Dat is nog niet definitief gecommuniceerd, maar ja, we leven in een commerciële wereld. En alle televisiestations die deze twee wedstrijden hebben aangekocht, moeten hun reclames kwijt. En dat kan niet als de een in de ander overloopt. Dus hou rekening met een verlaat aanvangstijdstip van de, van de volgende wedstrijd. Daarover nogmaals is niks gecommuniceerd, maar uh, ja, daar wordt wel druk over gespeculeerd. En nu is het wachten op, halen we zeven uur of halen we zeven uur niet? We gaan het horen van jou, Ronald van der Geer. Geprikt wordt er dus met stokken met machines. Ze doen er alles aan om dat veld daar op tijd voor de reclame klaar te krijgen. We gaan wel verder over het EK, want Rusland had zich in groep A van dat EK... al eerder kunnen verzekeren van een plek in de kwartfinales... maar het bleef tegen Polen op 1-1 steken. En dus komt het ook nog gewoon aan op de laatste wedstrijd. Rusland speelt dan tegen Griekenland. Vandaag was die klassieke persconferentie voorafgaand... van ons dik advocaat in de aanloop naar dat duel. Eilth Kloosterboer, jij was erbij. Tot nu toe hebben we advocaat... we hebben hem bijna nog nooit zo vrolijk gezien in zijn leven. Wat Had hij weer zo'n goede bui? Nou, vandaag even niet. Want, jullie hebben het over prikacties in uh, Donjeks. Er uh, werd ook geprikt in de persconferentie en dat vond hij niet zo leuk. Het is een duidelijk gespannen en geïrriteerde advocaat deze keer. En uh, maak je daaruit op dat hij uh, had gehoopt zeker te zijn, maar nu ineens wat minder zeker is als het ware? Ja, ik kan niet zo goed inschatten waarom dat is. Um, misschien vanwege het verlies van uh, Kokorin. Die is een, uh, heeft een hamstringblessure. Dat krijgen we niet meer te zien. Uh, dit uh, EK, Shiryanov, belangrijke speler voor hem. Die is uh, ziek geworden. En uh, het is maar de vraag of hij in actie kan komen morgen. Misschien was het de training die uh, niet naar zijn zin is gegaan. Ik heb geen idee. Um, misschien dat er van hem verwacht wordt dat hij uh, Griekenland... ...wel eventjes uh, gaat verslaan, wat natuurlijk uh, ja, uh, niet zomaar gebeurt. Hij moet wel een punt pakken, want als die Grieken winnen, dan uh, kan hij er ook zomaar uit liggen. En ja, misschien dat die druk nu eens uh, naar de keel grijpt. En dat topperig, hoort dat niet eigenlijk bij Dik Advocaat? Ik denk even aan wat toernooien geleden. Hij houdt hier toch ja. sowieso niet van, van die druk en die vragen daarover? Nee, maar het grappige was dat hij in de eerste de twee persconferenties daar heel goed mee om kan gaan. De eerste was hij vrij ontspannen, grappig ook zelfs. De tweede uh, zat hij er als een vorst bij, had alles onder controle en, en ja, was hij toch eigenlijk wel uh, de, ja, de baas over alles. Maar nu liet hij zich uh, ja, op een vervelende manier uit de, de tent lokken. Ik heb het gewaagd om een vraag te stellen over de supportersrellen die waren uh, uitgebroken rondom de vorige wedstrijd tegen Polen waarin Poolse en Russische supporters elkaar naar het leven stonden. Nou, zijn, vraag was, uh, zijn, zijn antwoord was vrij eenvoudig. Uh, uh, uh, ja, <laughs> ik zal de woorden uh, vanavond in het sportjournaal laten zien... Ja, het komt erop neer dat hij heel erg gespannen en geïrriteerd was. Hij noemde mij een, een, een journalist van een Roddelblad, om maar wat aan te geven. En verder ja, een, een, een heel normale vraag over Zakoyev, De speler die naast hem zat. Een speler die heel erg opvalt in dit toernooi. Een speler die heel erg goed is en al drie keer heeft gescoord. Daar wilde hij niets over zeggen. Want stel dat we verliezen, dan was hij ineens een slechte speler. En dan hebben wij een slechte ploeg. En dan ben ik ook een slechte coach. Dus zo was zijn stemming ongeveer. Ja, het begint wel een beetje een thema te worden, volgens mij bij dit toernooi, de verhouding tussen de sportjournalisten en de coaches. Want het is niet de enige persconferentie... waarbij dit soort irritaties ontstaan, volgens mij. Het zou kunnen, ja. We merken wel steeds meer dat het uh, moeilijker wordt... om contact te krijgen met spelers en met coaches. Je bent dus uh, aangewezen op de persconferenties... want de inmiddels beroemde uh, Mixzone, waar je dan spelers te spreken... zou kunnen krijgen, dat werkt sowieso niet bij Rusland... Uh, anders dan bijvoorbeeld bij Nederland lopen ze echt allemaal stug door met uh, het gezicht naar beneden of met de telefoontruc. Uh, dat je net doet of je gebeld wordt of met een koptelefoon op het hoofd. Uh, je krijgt er gewoon niemand te spreken. Dus uh, ja, het wordt wel moeilijker om je werk te doen. En als uh, zo'n coach dan in een uh, persconferentie ook niet echt lekker meewerkt, ja dan, dan, dan wordt het moeilijk om daar iets leuks van te maken, moet ik eerlijk zeggen. Ajold Groostermoer, dank voor dit moment. Uh, uh, sterkte met het verkrijgen van mooie dingen, maar we gaan in ieder geval allemaal kijken straks. Ja. Naar het bandje met de ik advocaat. Dankjewel. Ja, Fons Groenendijk is onze analist hier uh, vanavond voor de wedstrijd... die uh, als het goed is om zeven uur hervat wordt. Geeft ons in de tussentijd dus even de gelegenheid om over andere dingen rond dat EK uh, te praten. Ajold vertelde net over advocaat. We hoorden eerder, ik denk wel, wel vijf keer deze week voetballers langskomen of trainers die zeiden... ja, jullie zullen wel je werk doen tegen de sportjournalisten. Bespeur jij die irritatie ook over en nou, Gelukkig meer? is Dikkie weer de oude. He, dat, uh, he, maar ik, vond, ik begon me al zorgen te maken. Hij was zo vrolijk. Nee, dit is weer de oude dik advocaat. En uh, zo moet hij ook zijn, he, want dat hoort wel een beetje bij hem. Maar uh, een, een vraag is buitensporig veel publiciteit rond zo'n toernooi. Doen wij allemaal mee. En uh, ik zeg wel eens dat houdt in dat het, als het positief is buitensporig positief is. Maar daar, de keerzijde daarvan is dat het ook buitensporig negatief kan zijn. En dan altijd worden sporters, trainers ineens ongelooflijk boos. Want dat was niet de bedoeling. Kun je dat verklaren? Ja, nou goed, dat is ook uh, in de top hè, is het ook zo dat uh, er zijn maar heel weinig sporters die tegen kritiek kunnen. Uh, je ziet het ook aan de Nederlandse spelers, dat zijn toch grote spelers ook in het buitenland. Ze hebben heel veel moeite uh, met kritiek en, en vooral om dat te accepteren. En ja, goed, dat, uh, dat hoort er een beetje bij. Het zijn ook maar mensen en ze staan met de rug tegen de muur, dus ik begrijp dat wel. Ronald van der Geer, jij doet daar ook uh, je werk uh, uh, hier ver vandaan. Vele kilometers vandaan. Merken ja. jullie dit thema ook een beetje? Is dit een algemeen thema aan het worden? Ja, dit is een, dit is een algemeen thema geworden. De, de, de, de, de pers komt steeds verder van de van de groepen af te, afgestaan, af te staan. En uh, men ziet echt, uh, de ontmoeting echt als een, uh, als een, als een verplichting. En dat, dat merk je aan, uh, aan werkelijk alles. We hebben nu uh, het, het, het vierde toernooi op rij. Ja, het dus vierde, vierde toernooi zeg maar, onder, het, onder het huidige persbewind bij de KNVB. En we zien elke keer dat er weer een persmomentje afgaat. Wij hadden voorheen uh, bijvoorbeeld altijd prachtige ontmoetingen... Met de, met de spelers, met alleen de Nederlandse pers. Daarachter zat altijd de persconferentie van Bert van Mar... Nee, en zie daar, in het huidige schema is die uh, verdwenen. En die zal ook nooit meer terugkomen. Dus, uh, nee, maar het is... komt dat omdat ze de, de, de sportjournalisten als vervelend ervaren met hun mening? Is dat het dan? Nee, daar zal, daar zal het uiteindelijk wel aan ten grondslag liggen. Uh, maar men vindt het, denk ik, vervelend om, uh, om, om uit de cocon te komen... waarin men, uh, men zit. En natuurlijk, kijk, de, de kritiek staat daar natuurlijk aan ten grondslag. Men, men, men heeft gewoon helemaal geen zin meer om te filosoferen... over zaken uh, rond het elftal, rond wedstrijden. Zeker niet bij tegenvallende resultaten. En ja, je krijgt van, van, van de UEFA, en je kunt zelf natuurlijk ook... het nodige beslissen, de gelegenheid om een wegtrekkende beweging te maken. Ja, en dan, die wordt, uh, die wordt uh, gretig uh, gepakt. Die die, die, die, die die kans. Nou, we gaan uh, die kans dan maar nu even uh, pakken... om ons weer richting uh, Oekraïne tegen Frankrijk uh, te gaan herpakken. Want we gaan ja. er allemaal voor. Uh, die wedstrijd wordt gewoon hervat na 4,5 minuut, neem ik aan. Die, die tellen wel mee, die 4,5 minuut, weet je dat? Ja, ja, volgens mij wel. Dat is uh, normaal gesproken als we een half uur wachten... Uh, tijdens een onweersonderbreking in Nederland ook het geval. Dus Kuipers zal uh, met een scheidsrechtersbal het spel gaan uh, hervatten. Dat was net wel leuk om te zien. Kuipers heeft een rondje gelopen over het veld. Die moet natuurlijk officieel... Dat het veld nog, uh, nog goedkeuren en kijken of de bal rolt. He, je had het er net met Mario van der Ende ook al over. Dat is wel een mooi gezicht. Want je denkt toch niet dat Kuipers in de, in de gelegenheid is om zelfstandig een beslissing te nemen. Er lopen vijf mensen van de UEFA strak in pak omheen. En elke keer als Kuipers misschien alleen maar denkt, nou dit rolt niet lekker. Dan zullen die vijven willen overtuigen dat die bal ja, prima, prima rolt. Gaat. En dat er zo snel mogelijk mee begonnen kan worden. Dus het is ja een soort toneelspel. Maar goed, Kuipers moet dat doen. Maar ik denk dat hij het allemaal wel goed gekeurd heeft. De spelers staan inmiddels alweer in de, in de katakombe. Praten nog wat met elkaar hebben nu de badjassen uitgedaan. Want ze waren in handdoeken gewisseld, gewikkeld en hadden badjassen aan. Het stadion komt langzaam, maar zeker de, de, de entree van supporters komt weer op gang. Er wordt driftig gedweld. Dus ik denk dat we inderdaad gewoon om zeven uur kunnen beginnen. Dan horen we jou zo, Ronald van der Geer. Straks meer Radio 1 Sportzomer. Tot zo. Hoe klinkt een drijvende tuin? Nou, zo.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 Dit is Radio 1.